Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat zegt een commissie die er onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van Binnenlandse Zaken. In een dik rapport schrijven ze dat ons land ook moet erkennen dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is geweest. De timing van het rapport is niet toevallig. Het is Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt gevierd en herdacht. Dat is vandaag 158 jaar geleden. Op de vliegbasis Leeuwarden zijn twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een F-16. Het gevechtsvliegtuig reed tijdens het opstarten een gebouw in. Deze vliegtuigspotter zag gelijk dat het mis was. Veel lawaai en toen keek ik naar links toen zag ik de F-16 over de platform rollen. Ja, een seconde later zie ik een vlam uit de... Eigenlijk uit de F-16 komen. De piloot ontsnapte uit het vliegtuig door zijn schietstoel te lanceren. Hij raakte gewond, net als iemand op de grond. De F-16's in Leeuwarden zouden juist vandaag beginnen met de verhuizing naar een andere basis. Ze worden opgevolgd door een nieuw type gevechtsvliegtuig. In de Zweedse stad Gothenburg is vannacht een politieagent doodgeschoten. Het lijkt erop dat dat gebeurde toen hij en een collega op straat met een groepje mensen in gesprek waren. Er is nog geen verdachte opgepakt. En ruzie in de Tweede Kamer. Er is een debat bezig over het terughalen van IS'ers uit Syrië. PV- kamerlid Markensauer is boos dat een vrouw die zich aansloot bij IS naar Nederland is gehaald. Die moet hier voor de rechtbank verschijnen. En hij zei dit over minister Kaag van Buitenlandse Zaken. En mevrouw Kaag, we weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat oh. weten we toch? Een Kamerleden reageerde woedend over die uitspraak. En Kamervoorzitter Bosma, ook van de PVV, greep, greep niet in. GroenLinks besloot zich daardoor helemaal terug te trekken uit het debat. En dat stoort mij enorm. Sterker nog, ik vind het niet kunnen dat wij een Kamervoorzitter hebben die dan niet ingrijpt. Want dat is uw taak. En ik dien daarom een klacht in bij het presidium. Dus die klacht heb ik ingediend en bij deze trek ik me ook terug uit dit debat. Ja, dat spijt me bijzonder, maar ik sta toch echt pal voor de vrijheid van meningsuiting. En die laatste was Kamervoorzitter Bosma. Krijg het weer nog? Op veel plekken valt regen. Het is 16 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ook weer wat buien, maar ook zon. En de temperatuur gaat iets omhoog. 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10, de Ring Amsterdam. Tussen Zeeburg en Knopende Amstel drie kilometer... met een kwartier vertraging dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Er was een aanrijding met vier voertuigen. Twee rijstroken zijn er dicht. Er gaat nog tot tien uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goed. Ik zei, oh ja, baby, ga door met wat je doet Ik zei, oh, oh, ah. Ik het nooit zo goed Ik zei, ik, ik hou je liever de... dicht bij mij Alles wat ik mis ben jij you a la la la la long a la la la la long long long long long come on your big brown eyes, oh yeah, and I've got this to say to you, yeah, girl I want to make you sweat, sweat till you got sweat no more, and if you cry out, I'm gonna push it some more, girl I want to make you sweat, sweat till you got sweat no more,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 Enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburon no es fácil Yo pensé que no sabías Que es Proyecto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 And run, run, run Run, run, run Yeah, run, run, run Yeah, I learn my lesson, count my blessings Up to the rising sun Yeah, I learn my lesson, count my blessings Up to the rising sun Yeah, follow one lesson, count your blessings Up to the rising sun Yeah, run, run, run Donc bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Fais à la fille. Débrouillard mystérieux Parfois le rêve fait de banquise Puis préférait, parzant furieux Moi le cœur noué dans ma chemise Je donne toujours ce que je peux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 Wat doe je hier?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 Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego oh! Sábado na bala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 Nossa, Nossa Assim você te pego delícia me mata Ai, se eu te me mata Ai, delicia, te pego me Ai, ai, se eu te me pakt, Ai, se eu te pego hein? ZFM je maak zijn naam waar, Van de zon schijnt. Dus pak je radio, pen naar Frans en zet hem op 106,9. 106.9 ZFM yeah. 24 uur per dag, hete zomervies. 1, 2, 3. 9. God, so long, you've been married